De strijdende partijen in Syrië hebben niet goed gekeken of er een politieke oplossing is, zegt het hoofd van de internationale waarnemersmissie. De waarnemers vertrekken morgen uit Syrië. Volgens het hoofd van de missie heeft het geen zin om te blijven, omdat het regime en de tegenstanders zijn blijven vechten en omdat de internationale gemeenschap onvoldoende druk heeft uitgeoefend. In Tsjechië is volgens de politie een Anders Breivik-imitator opgepakt. Die zou van plan zijn geweest om net zulke aanslagen te plegen als de Noorse massamoordenaar. In het huis van de Tsjech werden wapens, munitie en explosieven gevonden. De politie kreeg een tip dat de man een grote bom wilde laten ontploffen. Toen hij werd gearresteerd, zou hij een afstandbediening bij zich hebben gehad om zo'n bom af te laten gaan. Het weer blijft nog lang warm. Het is helder en rond middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen nog boven de 20 graden.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 Goedenavond, alle evenementen zitten erop. We gaan weer gewoon voetballen op de zaterdagavond. De vroege wedstrijd vanavond, PSV tegen Roda. Twee ploegen uit het rechterrijtje. Vorig seizoen werd het 7-1. Daar is het nu te warm voor, hè, En Andy Houtkamp? <laughs> nou, het zou zomaar kunnen, want uh, PSV heeft natuurlijk wel wat goed te maken van vorige week. En is aardig begonnen. Na 13 minuten staat het 1-0. Doelpunt te maken Strootman. En nu een aardige poging van heel ver van Dries Mertens. Die ook de assist gaf op Strootman, waardoor Strootman met het hoofd kon... Binnenkoppen achter de nieuwe keeper van Rode C, Philip Kurto. Uh, nu probeerde Dries uh, uh, Mertens het van heel ver. Ging naast het doel. Maar na 13 minuten spelen was het dus 1-0 voor PSV. Nu hebben we 16 minuten gespeeld. En probeert Roda iets terug te doen. Maar het zal niet makkelijk worden. Er zijn drie wedstrijden om kwart voor acht. Pek Zwolle tegen Vitesse. VVV tegen FC Utrecht. En NAC tegen FC Twente. En om kwart voor negen is er ook nog Feyenoord tegen Heerenveen. We hebben straks ook nog basketbal. Nederland tegen Bosnië-Herzegovina. En er wordt weer gewielrend. De proloog van de Vuelta. De Ronde van Spanje. Gio Lippens. Het houdt maar niet op. Zo vlak na de Olympische wegwedstrijd. en de Olympische tijdrit... moeten de mannen nu weer vol aan de bak in de Ronde van Spanje. De Vuelta de komende drie weken dus staat deze ronde centraal. En we zijn zojuist een dikke minuut geleden begonnen aan de opening van deze Vuelta. Een ploegentijdrit over 16,5 kilometer door de straten van Pamplona. Denk daarbij aan smalle straatjes waar stieren doorheen gejaagd worden. Waar durf als daar voor die stieren, voor die horens uitrennen in de richting van het Stierenvechters Arena van, de, van het stadion daar. Nou, daar moeten de renners de laatste kilometers doorheen door die smalle straatjes in de richting van de arena waar ze dan uiteindelijk zullen finishen. De eerste ploeg die van start is gegaan is Caja Rural. Hierna krijgen we nog 22 ploegen met daarbij Rabobank, Vakanselij en Team Argos. Op zaterdagavond was en is langs de leider van 7 tot 11 met sport en muziek. We gaan kijken bij PSV nog Wat gebeurt Andy? Nou, net een hele mooie vrije trap van Dries Mertens. Maar een uh, fantastische redding van die nieuwe keeper. De Pool, 21 jaar jong nog. Wiesla Kruikouw, uh, uh, daar komt hij vandaan. En uh, hij haalde de bal mooi uit de hoek. Want anders was het een uh, doelpunt geweest voor PSV. PSV lijkt met 1-0 in deze wedstrijd. Uh, ja... Uiteraard is het warm waar je al net over begon. Het is nog niet te zien aan de spelers. Het enige voordeel is dat er niet al te veel gezeurd wordt over of komt hij wel of komt hij niet. Die Elfstedentocht. Balbezit voor Jetro Willems. Speelt de bal naar voren naar de doelpuntenmaker Strootman. Strootman balletje naar buiten. Dries Mertens probeert een paas naar voren te geven naar Lens. Lukt ook en krijgt Lens hem onder... Bereik? Nee, want hij maakt een overtreding. Hij doet zijn tegenstander weg en dan wordt de vrije trap snel genomen door Roda. Roda dat aardig begon aan de wedstrijd de eerste kans kreeg uit een hoekschop voor Villa. Nu Danilo die de bal kwijtraakt en dan kan Lens schieten, maar raakt de bal helemaal verkeerd en de bal gaat naast het doel van keeper Filip Courto. Trouwens wel een uitstekende geste van PSV, er wordt nu water gebracht, ook op de perstribune, want het is inderdaad uh, nogal warm. 35 graden, schat ik zo, onder het uh, dak. En uh, dan uh, mag je best een beetje opgefrist worden. Keurig gedaan door PSV. Als Toyvonen de bal heeft, speelt hem naar Van Bommel. Mooi paasje, zegt van, van Bommel en Schootman, Strootman door naar Mertens, naar de linkerkant. Ja, PSV loopt bij uh, Vlaag en heel goed te voetballen. Zoals in deze periode, de afgelopen 10 minuten zeg maar. Dat doelpunt, na 13 minuten, heeft ervoor gezorgd dat uh, PSV wat vrijer kan gaan voetballen. Willems, de internet. Aan de linkerkant probeert het vaak mee naar voren te gaan. Doet dat nu weer. Speelt de bal dan naar Mertens aan de linkerkant. Mertens trekt naar binnen met de rechts de bal richting tweede paal. En dan laat alles en iedereen hem lopen. Gaat hij over de achterlijn. Maar PSV na een wat uh, moe moeizaam begin in deze wedstrijd is toch op toeren gekomen. Leidt met 1-0. En dan krijgen we hier ook een pauze. Een drinkpauze om eventjes de heren uh, wat uh, vocht te laten toedienen. En dat is terecht bij deze zomerse temperaturen. Is dat de eerste keer? Nee, ja, Vanavond wel, maar dat gebeurt wel vaker als het zo heel warm is. Eventjes een drinkpauze inlassen en dat is alleen maar goed. Het is voor de gezondheid meer dan goed. Ik zie wel dat ik advocaat, de kleine manneke daar beneden in zijn witte overhemd, meteen wild Gebarend aanwijzingen staat te geven. Nu aan Jetro Willems en Luciano Narsing die erbij staat. En dan... Uh, is de rest lekker aan het drinken en terecht. Nou, ik bedoelde ook nee, de eerste keer vanavond of het uh, een paar keer per helft gebeurt. Of dat het maar één keer per helft gebeurt. Want ze zijn nu zo'n beetje halverwege. Hè? Ja. Uh, vandaag werd de uh, server Dorian van Rijsselbergen op Texel gehuldigd... voor zijn in Weemers behaalde gouden Olympische medaille. Eerst in een burg en daarna werd de koers gezet naar Strandpaviljoen Groenplaats. Floris van Hoorn was erbij. Under the apple tree. She close to me. Kees de Baal, begrip hè op Tesla? Dat schijnt inderdaad zo te zijn, ja. Je moet er geweest zijn, zeggen ze. Maar je hebt er een concurrent bij, een ander begrip. Oh jee, toch niet door Jan van, uh, van Rijsselbergen? Echt? Nee, ja. Oh Nou ja, <laughs> nou het mag, het mag. Het is hartstikke geweldig wat ik gepresteerd heb. Iedereen is natuurlijk helemaal ja, top, het is helemaal top wat die jongen gedaan heeft. En alleen over Tesla natuurlijk, iedereen weet nu uh, waar Tesla ligt eigenlijk. Dorian, we zijn ontzettend blij dat je eindelijk weer thuis bent. Lopen ze, de Dorian Tompoese? Ja, zeker. Eigenlijk sinds dat we ermee begonnen zijn met de Dorian Tompoese... waren ze niet aan te slepen, hadden het een beetje onderschat. Verkochten ja, ook echt precies over het aantal weken niet, maar veel meer dan normaal in elk geval... En uh, bij heel even is het afgezwakt, maar nu komt natuurlijk de huldiging er weer aan. Dus uh, vanochtend waren ze ook weer niet aan te slepen. Beschrijf voor mij eens de Dorian Tompoes. De Dorian Tompoes is een uh, tompoes met een, uh, met een gouden glazuurlaagje in plaats van een uh, roze glazuurlaagje. Natuurlijk gevuld met, uh, met echte roompudding. Hij brengt wel wat teweeg, wegen. Hij brengt zeker wat wegen. ja. Als je nu ziet wat er nu al uh, hier op straat loopt, ondanks het uh, mooie weer. Trots. Jazeker. Ik denk dat heel Tessel wel trots is op, uh, op wat hij gepresteerd heeft. Omdat bijna iedereen die op Texel woont, die, die kent hem of kent zijn ouders. Of het is natuurlijk toch zo'n kleine gemeenschap. Wil je oranje shirt? Ja, dankjewel. Heel Alsjeblieft. We we er okay. nog een, want er zijn er nog een paar. Ja, toch. Dames en heren, jongens en meisjes, Dorian van Rijsselbergen! Goed je ervan? Mooi. Ja, lekker op het strand. Als het dan toch ergens moet, dan maar op het strand. Met alle respect voor alle andere feestjes, dit is jouw feest. Ja, inderdaad, dit is het Tesselse Dorian Feest. Dus het is genieten. Dorian van Rijsselbergen. Voormalig wereldkampioen. Regerend Olympisch kampioen. Dagen van de erepenning van de gemeente Tessel. Ridder in de orde van de Oranje Nassau. Dorian van Rijsselbergen, wij geven jou een eigen fonds. Ja, dat is een hartstikke mooi initiatief van de, van de gemeente. En, uh, ja, ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen, maar uh, we gaan er zeker mooie dingen mee doen. En dat is wel heel erg leuk, dat is in ieder geval een, een stap in de goede richting. Heb je er wel eens over nagedacht, over zoiets, of valt het echt uh, koud uit de lucht? Nee, ik heb wel eens over nagedacht. En, uh, het is altijd mooi om dingen weer terug in de, in de gemeenschap te stoppen. En op zo'n manier is dat natuurlijk uh, een, een stapje dichterbij dan dat het eerst is. Je opvolgers creëren. Ja, of in ieder geval kinderen met een met een met maar! goed Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te pego, hein?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 Als je me mata Ai, pakt pakt pakt pakt pakt delícia. pakt pakt pakt pakt pakt ai, pakt pakt pakt pakt Ai, pakt pakt pakt pakt Ai, pakt pakt pakt pakt pakt Michel Telo was dat. PSV Roda in die houtkamp. 1-0 nog altijd. 28 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Die uh, voor psv aanhangers zeer de moeite waard is omdat PSV aardig uh, voetbalt. Ondanks de warmte net de drankpauze gehad. En uh, het water ging er uh, aan alle kanten goed in. En nu uh, kijken wat aanval op gaat uh, leveren als Marcelo de bal heeft. In de beginfase, met name het centrale duo, weer niet al te sterk uh, bij... PSV centraal achterin. Marcelo Bauma wat foutjes makend. Gaf uh, Roda wat mogelijkheden. Nu balverlies van Hutchinson. Spelend als rechtsbek. over Overigens Toijfonen weer in de basis bij, uh, uh, bij PSV. En nu balbezit. Voor Danilo, die nieuwe man van Guinea-Bissau, maar Die raakt de bal kwijt. En dan kan Hutchinson de bal geven, maar doet het niet. Houdt hem bij zich. Speelt hem wel in tweede instantie wel goed. Naar Lens. Lens door naar Narsing. Heerlijke voetballer. Goeie aankoop. Gaat buitenom proberen. Brengt de bal niet voor, maar bereikt wel een hoekschop. En, uh... De man die tegenover hem staat, Abel Tamata, ex-PSV'er, nu bij Roda dus. Heeft erg veel moeite met de international. Met uh, uh, Luciano Narsing dus de hoekschop vanaf de rechterkant gaat Dries Mertens zich weer voor melden. En uh, bij een, een vrije trap in de dertiende minuut was het Mertens die zich ook uh, vanaf de rechterkant meldde met het linkerbeen de bal voorgaf. En stroopman komt binnenkopen. Nu kijken wat er gebeurt. Keeper helemaal naast. Maar de bal wordt wel geraakt door Toyvonen. Maar gaat over de zijlijn. En dan is het niet Toyvonen die hem het laatst geraakt heeft. Maar een speler van Rode JSC. En mag PSV gaan gooien. 29,5 minuten gespeeld. Lijkt erop alsof niemand zin heeft om die bal te gaan nemen. Uh, Willems niet. Uh, Mertens niet. En dan geeft scheidsrecht hem toch aan Roda. Ja, heel vreemd. Waar nu uh, op uh, geappeleerd wordt. Maar het spel gaat verder. Met uh, Malky, bal balbezit. De topscorer vorig jaar met 25 doelpunten van Roda. En de laatste twee wedstrijden tegen PSV heeft hij ook gescoord. Maar ja, vorig jaar was het 7-1 in het voordeel van PSV hier in Eindhoven. Met 4x3 smertens. Dus ja, dan is dat ene doelpunt ook uh, niet veel waard. Kijken of dat. Uh... Uh, vanavond uh, weer lukt. Het lijkt er nog niet op. Bal wordt weggekopt uit de verdediging van Rode En naar de rechterkant. Net over de middenlijn opgevangen door Malki. Malki tussen twee man. Ja, met Van Bommel. Dan kun je het meteen uh, schudden. En is hij de bal dan ook kwijt? En strootman paast de bal door naar Hudsensen. Rechtsbek dus. Speelt hem naar buiten naar Narsing. Narsing, ja, ah, mooie beweging weer. Gaat langs de tegenstander Tamata. Die echt uh, uh, alle hoeken van het veld krijgt te zien. Nu wel. Terwijl hij terug kon verdedigen de bal wel kan ontfutselen. En dan kan Roda bijna in de aanval gaan. Maar Marcelo haalt een open doekje door de bal te ontfutselen van de Roda spelers. En via Van Bommel gaat PSV in de bal naar de rechterkant. En gaat het nu snel richting het doel van Curto. Nee dat gaat het niet ondanks dat Mertens de Nou, Hij trekt nu goed naar binnen en Mertens wordt neergelegd. En dat is de eerste gele kaart in de wedstrijd. En een vrije trap op een hele mooie plek. Want Mertens heeft hem daar al eerder uh, genomen. En toen had uh, Courto, de keeper, uh, een hele goede redding nodig om PSV van de 2-0 af te houden. Het is uh, uh, Montaigne volgens mij die een gele kaart krijgt. En, uh, uh, of De Beulen, nee, Davy De Beulen is het uh, die geel krijgt voor deze overtreding. En Mertens staat er alweer klaar voor. Die wil hem graag nemen. Een mannetje of uh, 5-6 gelen in de muur van Roda en één stoorzender... Die constant loopt te duwen en te trekken. Het blijft er blijft een vervelend manneke die toifonen. En nu ook weer ruzie maken in die muur. En maar duwen en maar trekken. En Mertens die zijn stappen heeft uitgeteld. En Kurto, de keeper die zijn muur heeft neergezet. Er komt de vrije trap over de muur. Ja! Onderkant lat. En dan gaat er niet in zeg. Oh, wat een prachtige vrije trap van Dries Mertens. Onderkant lat. En via de keeper gaat de bal er nog uit. Daspeg hebben voor PSV. En Mazzel voor Rode SC. Het blijft dus 1-0 voor PSV. In Engeland werd ook gevoetbald. Arsenal kwam tegen Sunderland niet verder dan 0-0. Maar ja, wat wil je ook zonder van Persie. Queen's Park Rangers, Swansea City 0-5. Reading, Stoke City 1-1. West Ham United versloeg Aston Villa 1-0. West Brom won van Liverpool 3-0. Fulham, North City 5-0. En het is uh, tussenstand bij Newcastle United tegen Tottenham. Daar is nog niet gescoord 0-0. Dan in de strijd om de Duitse beker was er een grote verrassing. berlin Ankara Spoor won met 4-0 van Hoffenheim. Ja, berlin Ankara Spoor komt uit in de Regionalliga Noord. Dat is het vierde niveau uit Duitsland. En dat versloeg dus het team waar Ryan Babel en Edson Braafheid onder contract staan. En niet even verslaan, maar wel met 4-0. Pamplona, normaal rijden er stieren nu, fietsen er wat wielrenners, Gio. Ja, mooi gezicht is dat hoor. Nu door de straten van Pamplona. En inderdaad, u kunt zich die beelden misschien wel herinneren. Ieder jaar in juli dan rennen er van die dappere mannen door de straten heen. Misschien kunt u ook wel zeggen roekeloze mannen. Over de kasseitjes daar tussen de hoge huizen door. En dan gaan ze in de richting van die stierenvechtersarena. Achtervolgd door een paar van die vechtstieren. Nu zijn het wielrenners. De eerste wielrenners van Caja Rural. Dat is de eerste ploeg die nu op dat hele smalle stukje komt in Pamplona. Met veel volk aan de kant van de weg. En het is lastig daar hoor, want het is een technisch stuk van het parcours. We hebben inmiddels drie tijden doorgekregen na acht kilometer. Half koers dus, daar de snelste tijd van de drie ploegen die door zijn. Garmin Barracuda, dat is de ploeg die het snelst rijdt. Met Thomas Dekker daarbij, met Michel Kreder, Raymond Kreder en Martijn Maaskant. De Nederlanders, zij zijn één seconde sneller dan de Australische ploeg van Orica. Met Pieter Wening daarbij. En dan 30 seconden daarachter weer Caja Rural, Spaanse ploeg. Die nu bijna bij de finish is op dat hele lastige stuk. En nu binnenkomt in die arena over de streep. De eerste tijd wordt neergezet. En de eerste tijd is 20-22, dat is de eindtijd van de ploeg van Cagaroural. Het mooie is, ze verdwijnen als ze die arena binnenrijden. Meteen in de catacomben van die arena. Want daar moeten ze uitrijden. Er is gewoon geen plek daar in dat uh, ronde stierenvechtersgedeelte om uh, lekker uit te rijden. Ze moeten meteen hup de katacomben in. Mooi gezicht trouwens. Onder trouwens hele warme weersomstandigheden. Want vanmiddag stuurde Lars Boom even een tweetje uh, de ruimte in... Met daarbij een foto van zijn tellertje op zijn uh, fiets. En daar stond toch echt de temperatuur van 46 graden Celsius. Zo warm zal het op dit moment zeker niet meer zijn. Maar de temperatuur zal zeker nog uh, dik boven de 30 graden zijn. Dat is ook de Popplana. reden dat ze zo laat uh, pas uh, gestart zijn, Gio. Het is een van de redenen. Dat doen ze wel vaak in de Ronde van Spanje. Aan de andere kant, vanaf morgen zullen ze gewoon overdag ja. moeten koersen. Ja. Maar ja, zo'n uh, zo uh, ploegentijdrit waarmee ze hier traditioneel willen beginnen... is altijd wel mooi om in de avonduren te rijden. Ik kan me een ploegentijdrit herinneren in Sevilla. Dat was zelfs nog veel later. Toen was het al donker. En dan door schijnwerpers verlicht in de richting van uh, dat mooie stadcentrum van uh, Sevilla. Nou, zo laat is het hier niet. Deze proloog wordt gereden tussen 7 en 9 uur, deze ploegentijdrit. En uh, zelfs dat biedt al hele mooie Plaatjes, maar het zal ook met tv te maken hebben, het zal toch een beetje te maken hebben met primetime waarop ze willen rijden daar in Spanje. Ik tomo is a salen bey. Py me my money down, pay me pay me, pay me my money down, pay me go to jail my money down As soon as that boat came. Prima my money down van Bruce Springsteen. Uh, hoe leuk is het bij PSV Roda en die ook voor Roda-aanhangers? Ja, het is maar net hoe je bekijkt voor de Roda-aanhangers. Ja, ik, ja, ik bedoel, enige... vallen ze ook nog wel eens aan? Of is ja, het alleen maar verdediging? Ja, ze proberen het wel. Maar ik, ik moet zeggen, ze moeten het ook een beetje hebben van de foutjes... die bijvoorbeeld Marcelo uh, maakt als hij weer eens wegleidt. Of geen goede paas geeft. Het heeft niet tot uh, ernstige problemen geleid voor PSV. Het staat 1-0. Uh, had 3-0 kunnen zijn als die twee geweldige... Uh, vrije trappen van uh, Dries uh, van Hooidonk-Mertens er niet in waren gegaan. Want uh, die waren echt uh, van wereldklas. En één zat de keeper dan nog aan. En de ander ging via de onderkant van de lat er op uh, wonderbaarlijke wijze nog uit. Nu uh, eventjes Nemeth die bij scheidt dat Makkeli moet komen. Die een uh, makkie heeft vanmiddag. Tot nu toe of vanavond moet ik zeggen. Uh, hij uh, fluit goed. Danny Makkeli. Hij moest uh, even bij hem komen. Deze uh, Christian Nemeth overgekomen van RKC Waalwijk. En uh, kreeg een uh, uitbrander. Omdat hij uh, wat dingen deed die niet hoorden. Tenen staan en dat soort zaken. Nou, de vrije trap is genomen door PSV. Willems in balbezit aan de linkerkant. Speelt hem naar Mertens. Halverwege de helft van Roda. Mooie beweging weer van Mertens. Gaat uh, langs zijn tegenstander. En brengt de bal dan net niet goed voor bij Strootman. Want de bal kan onderschept worden door Robbie Wilaert, Ooit nog een blauwe maandag gevoetbald zeg maar, bij PSV. Een wedstrijdje of tien, schat ik zo, in het eerste. Jaren geleden en nu alweer een hele tijd bij Rode E.C. Niet echt in de problemen gekomen. Nu dan wel een probleempje voor Hutchinson, die zijn tegenstander opvangt, Flederis. En een vrije trap tegenkrijgt. En die vrije trap wordt net over de middenlijn genomen. En Flederis wacht daar erg lang mee. En heeft hem nu dan klaar liggen en kijkt dus om zich heen. Waar loopt Malky? Nou, dan moet de bal nog een meter of vijf weer de andere kant op van de scheidsrechter. En wordt hij kort genomen. Vlederes, bal de diepte in. Oeh, slechte bal. Zit Hutchinson tussen. En dan is het maar goed dat er goed opgelet wordt links achterin door Kadar. Nee, het is even een wat rustige periode. Zo vlak voor rust, een minuutje vijf te gaan. Nou, nu dan misschien als Toivonen de bal naar de linkerkant speelt. Naar Mertens, die een uitstekende wedstrijd speelt. Mertens 1 tegen 1. Gaat er langs, gaat het straks op gebied binnen. Probeert de bal voort. Te krijgen, dat lukt net niet. Kan Roda uitverdedigen. PS2 sterker en staat dan ook verdiend met 1-0 voor door het doelpunt van Kevin Schrootman. We gaan naar de Vuelta. Gio, je had het al over die, die keitjes. Is het daar moeilijk rijden voor zo'n ploeg? Als ja, je bij is, elkaar wil blijven? Het is erg moeilijk rijden, want het is erg technisch rijden. En eh, niet alleen op die keitjes, maar ook op de asfaltweg. Want we zagen zojuist een eh, forse valpartij bij de ploeg van Garmin. Met al die Nederlanders die daarbij rijden. En dan eh, moeten we toch maar eens even de schade gaan opnemen. Koldo Fernandez zien we daar achteraan rijden. Even kijken wie we daar verder nog zien. Talensky, de kopman van die ploeg. Dan zie ik daar ook nog Thomas Pietersen rijden. De Amerikanen, verder geven ze ons geen blik op die ploeg waar dus die Nederlanders in zitten. En er lagen er toch een paar bij waarvan je denkt, nou die staan niet zo snel meer op. Die hebben in elk geval geen aansluiting meer kunnen krijgen bij dat eerste gedeelte. Vijf man die rijden daar bij elkaar en vijf man moeten uiteindelijk ook over de finish komen. Want de tijd van de vijfde man die telt voor deze ploegentijdrit. Dus is het zaak voor deze vijf om bij elkaar te blijven. Maar ik denk toch zeker dat er een van de Nederlanders bij gelegen heeft. En ik hoop straks te kunnen melden welke Nederlanders de Nederlander de mogelijk op achterstand hier binnenkomt in Pamplona. Die straatjes zelf, die straatjes met die kasseitjes... met zo'n afwateringsgootje in het midden... die zijn natuurlijk ook wel lastig. En dan zie je toch ook wel vaak dat uh, renners binnenkomen... dat ploegen binnenkomen niet meer in volledige samenstelling. Dat er toch renners op die kasseien uiteindelijk uh, eraf hebben moeten uh, gaan. We kijken nog even naar de tijden op dit moment aan de meet. De tijden van de beste ploegen die we daar uh, hebben gekregen. We kijken aan de meet en dan weten we dat Orica... Uh, de snelste tijd tot nu toe daar heeft genoteerd dat Kaga bijna een minuut verliest op die ploeg van Orica. En daar zien we dan Garmin binnenkomen. Die gaan ook zeker niet in de buurt van die tijd van Orica komen. Lijkt me ook niet zo vreemd, want na die valpartij was het absolute chaos daar in die ploeg. Zij komen behoorlijk, met behoorlijke achterstand binnen. Verliezen bijna een minuut op de tijd van Orica. Voor een dikke 50 seconden verliezen ze zeker. 55 seconden om precies te zijn. Dat is het eerste verlies al van Garmin Sharp, de ploeg met de vier Nederlanders. En dan is het maar de grote vraag: welke van de vier Nederlanders daarbij bij die valpartij op de grond hebben gelegen en op wat voor tijd zij binnenkomen. Slechte start dus voor Garmin, onder andere door die valpartij. Volgend jaar, 2013, is er een EK basketbal en het Nederlands team probeert zich daarvoor te plaatsen. Van Roemenië werd eerder deze week verloren, 90-84. Hebben we een kans om ons te plaatsen, Leon Kerstin? Neem me niet kwalijk. Iedere basketbal liefhebber die dit hoort. Ik neem mijn vakantie volgend jaar niet op tijdens dat EK. <laughs> uh, en daar bedoel ik niet mee dat ik daar naartoe ga. Ja, misschien om te kijken hoe die andere 24 teams dat gaan doen. Nee, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Nederland dat gaat halen. Uh, ze zijn heel goedwillend door de jongens die er staan. Maar, maar om te beginnen is de pool een beetje zwaar met drie deelnemers van het laatste EK. En dan hadden ze eigenlijk afgelopen woensdag moeten winnen in Roemenië. Toch gezien als de zwakste broeder. Was wel een spannende wedstrijd, maar Nederland verloor. Ja, en dat betekent dat je al je thuiswedstrijden moet gaan winnen. En natuurlijk, dat kan allemaal wel. En uh, nou ja, er moet gespeeld worden en de bal is rond. En ik zal nog wat clichés. Maar het ja, feit is dat in Nederland in Europa een onderdeurtje is. Dat heel, heel hard moet werken om tot goede prestaties te komen. Uh, en daar moet ook wat talent bij zitten. En nou, dat harde werken, dat geef ik ze cadeau. Dat zullen ze wel doen. Maar er is toch iets te weinig talent op dit moment in Nederland om landen als Bosnië... Georgië, die zit nog in de pool, Letland, dat zijn die drie deelnemers aan het EK vorig jaar in Polen. Om die uh, nou ja, structureel te kunnen verslaan. Ze zullen best een wedstrijdje winnen. Dat uh, geloof ik echt wel. Maar uh, om daar uh, echt potten te breken. Ik, ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik wil niet zeggen dat ik het niet hoop. Want het lijkt me hartstikke leuk om volgend jaar naar Slovenië te gaan. Maar uh, ik, ik, ik zet er mijn geld niet op in. Nu dit duel tegen Bosnië. Bosnië uh, 17e op dat laatste EK. Het is uh, ja, een subtopland in Europa. Ze hebben mooie namen. Eén uh, speler uit de NBA. Teletovic voor de New Jersey Nets gaat hij spelen. Daar Nederland heeft er ook één of een halve. Francisco Elson is erbij. Die heeft een, een avontuur gehad in de NBA afgelopen seizoen. Een paar wedstrijden gespeeld voor Philadelphia. Henk Norel, dat is de uh, coming man. Hij is nog jong, speelt in Spanje. Is ooit gedraft in de NBA. Of hij dat gaat halen is een heel ander verhaal. Maar hij maakte wel 28 punten in Roemenië. Ja, dat zal de man zijn die de kar moet gaan trekken voor Nederland onder de borden. Nou, dat gaat dan nog wel goed. En dan heb je guards nodig die ballen raakschieten. Rogier Jansen, daar wordt een hele belangrijke rol uh, op zijn schouders gelegd. Kees Akenboom die moet de ballen van buiten schieten. Het moet een beetje goed vallen allemaal. En dan heeft bondscoach Jan Willem Jansen het, nou ja, een beetje geluk ook nog nodig. Hoort hij twee Jansen achter elkaar. Inderdaad, vader en zoon. De bondscoach Jan Willem Jansen en de startende spelverdeler Rogier Jansen. Ik zie ze nu. Twee, drie meter bij mij vandaan, even overleggen, vader en zoon. Ik denk niet dat het vaak voorkomt in internationale sporten. Dat vader bondscoach is en uh, zoon een van de belangrijkste spelers. Nou, samen zullen ze het toch voor elkaar moeten krijgen om... Nou ja, Nederland wil naar dat EK en dat moet er vandaag gewonnen worden. Laat ik positief zijn, het is nu 0-0. De spelers komen het veld op, Norel, Elson, Slachter, Akenboom en Jansen. En die moeten het dan gaan waarmaken, duizend man in Almere... Misschien niet 1100. Precies in tweeën verdeeld, want ze zitten recht voor me allemaal. 550 Nederlanders, 550 Bosniërs. En net met het volkslied was het toch wel aardig. De laptop die deed het niet gelijk waar het volkslied van Bosnië uit moest komen. Na 10 seconden dachten die 550 Bosniërs, we doen het zelf wel. En dat is toch mooi om te horen. Die begonnen uit volle borst het Bosnisch volkslied te zingen. Er verstond er geen bal van, maar kregen wel kippenvel van. En later waren ze keurig stil voor het Nederlands volkslied. Respect, zo hoort het. De bal gaat nu omhoog. Francisco Elson, die wint de bal niet, maar Arvi slacht er wel. Kan Nederland misschien op voorsprong komen met de eerste bal van de wedstrijd. Akenboom met de driepunter. Die gaat er niet in. Rebound Elson. De bal gaat over de achterlijn via een speler van de Bosniërs. Maar Kijkt Nederland de bal. Ja, zo'n bal moet er eigenlijk in, Kees Akenboom. Je bent intussen een ervaren man, 29 jaar. Zo'n driepunter, open schotje. Dan begin je lekker aan de wedstrijd. Maar dat zat er niet in. Maar er is een doelpunt in Eindhoven, Andy. Ja, is er wel. Maar de linkerhand van de scheidsrechter gaat omhoog. Hij zegt het was buitenspel van Toyvonen. We zitten op nou, slag van rust. Voorzet vanaf de linkerkant van Dries Mertens. Wie anders zou je bijna zeggen. En is buitenspel? Ja, het is buitenspel. Goed gezien door de grensrechter en de scheidsrechter. Doelpunt gaat niet door. 1-0 voor PSV tegen de rode We zitten in de slotfase van de eerste helft. Slotseconden seconden met Bilaard die voor het laatst nog in deze eerste helft de bal naar voren brengt. Maar dat hoeft niet meer. makkelijk heeft gefloten. Het doelpunt van Kevin Strootman in de 13e minuut betekent... Dat dat PSV met een 1-0 voorsprong gaat rusten tegen Rode EC. Twee vrouwen vormen samen een bandje en noemen zich Boy en het nummer heet Little Numbers. Pek uh, speelde vorige week meteen gelijk uh, bij, het, uh, bij de rentree in de eredivisie moet ik zeggen. Tegen Roda uit en dat was verdienstelijk. En Vitesse had ongetwijfeld meer verwacht dan een gelijkspel thuis tegen Aden en Haag. Reset van de Maden. Jazeker, Vitesse was daar bepaald niet tevreden mee. 2-2 thuis tegen ADO, dat is te mager. Zeker nu de lat in Arnhem opnieuw hoger ligt. Eigenaar Jordania die heeft zelfs in de voorbereiding gezegd... dat hij eigenlijk gewoon wil gaan voor de bovenste twee plaatsen in Nederland. Champions League wil hij eigenlijk gewoon gaan halen dit seizoen. Maar ja, dat is uh, absoluut, denk ik, niet realistisch als je kijkt naar de selectie die Fred Rutte op dit moment uh, tot zijn beschikking heeft. Het is nagenoeg dezelfde ploeg als vorig seizoen. Ook toen trouwens kwam de... Carousel, de transfers van Vitesse kwamen pas heel erg laat op gang. Afgelopen week is er natuurlijk heel veel gedoe geweest rondom Theo Jansen van Ajax. Komt hij nou wel? Komt hij nou niet? Het ziet nou. er, ja, het ziet er heel, heel goed uit. Ik denk gewoon dat hij komt. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Hij is in elk geval zelf rond met Vitesse. Zit natuurlijk op een doodspoor bij Ajax. Alleen. Ja, dat onderhandelingsspel, het gaat uiteraard weer over geld. Tussen Vitesse en Ajax. Mark Overmars is al een aantal keren in gesprek geweest met Mirap Jordania, de eigenaar van Vitesse. En de verwachting is toch wel dat ze daar heel snel gaan uitkomen. Maar goed, dat heb ik vorige week ook gezegd. En toen bleek dat ook niet helemaal waar. Even naar Pek Zwolle, want dat mogen we weer zeggen. Pek is inderdaad bek, hoort er weer bij bij de grote jongens van het Nederlandse voetbal. Terug in de eredivisie in 2004 degradeerde de club rechtstreeks. Vanaf dat moment in de eerste divisie en promoveerde eind april als kampioen. En dan is het altijd spannend, altijd een beetje afwachten hoe verloopt zo'n start. Van het nieuwe seizoen op het hoogste niveau. Nou ja, dat viel heel, me, heel erg mee. Je zei het net zelf al. 1-1 bij Rode JC. Absoluut geen slecht resultaat. Ik heb die wedstrijd in Kerkrade vorige week gezien. En Zwolle speelde daar echt zeer verdienstelijk. Vooral in de eerste helft. Kwart voor acht gaan we hier beginnen op het kunstgras van Zwolle. Pek Zwolle tegen Vitesse onder leiding van Paul van Boekel. Er is ook nog VVV Venlo tegen FC Utrecht over een paar minuten. Utrecht verloor natuurlijk de eerste wedstrijd. Feyenoord kwam op bezoek en won met 1-0. En VVV, ja, dat pakte een punt uit tegen Herakles. En als ik me goed herinner, had VVV voor het pakken van een punt in een uitwedstrijd vorig seizoen bijna een heel seizoen nodig, Frank Wielaar. Ja, en deze keer hebben ze dat dus razendsnel opgelost. Dan kunnen we voorlopig die statistieken... Uh, dat soort statistieken in ieder geval weglaten bij uh, VVV. Uitermate content met dat punt. Dat uh, uh, misschien wel meer is dan uh, er eigenlijk in zat voor VVV in die, in die wedstrijd. Ja goed, ze hebben hem toch uh, keurig meegenomen. Misschien was dat wel de reden voor Ton Lokhoff, de trainer... om uh, het elftal dat toen stond ook nu te laten staan. Hij had natuurlijk wel wat keuzemogelijkheden. Op de bank zit er nu bijvoorbeeld nog Marcel Meuwes Vorig jaar toch vaste klant in de basis. Maar uh, dit jaar uh, nog niet uh, kunnen bekoren... Voor uh, Ton Lokhoff en uh, Maya Yoshida is weer terug, de international. Hij heeft uh, op de Olympische Spelen geacteerd en uh, daar de halve finale gehaald. Vervolgens met Japan tegen Venezuela gespeeld afgelopen week. En precies dat is de reden waarom hij nu op de bank zit. Want één, hij zal wel moe zijn, zei Ton Lokhoff. En twee, hij heeft natuurlijk nog nauwelijks meegetraind bij uh, VVV. En dus uh, speelt hij liever met een ingespeeld koppel achterin. Hoewel ingespeeld, Marcel Seip centraal. Uh, natuurlijk de vervanger zou je kunnen zeggen van uh, Yoshida. Die uh, is hier ook nog maar net. Maar die hebben in ieder geval vorige week samen een puntje uit het vuur weten te slepen. En bij uh, Lokhoff natuurlijk vijf nieuwelingen ten opzichte van het vorige seizoen. Die heeft hij allemaal laten staan. Ook van vorige week bij Utrecht wel wat wijzigingen. Dat kon ook niet anders, want Van der Hoorn brak zijn neus tegen Feyenoord. Is er vandaag niet bij, heeft wat last met koppen. Dus staat nu de zweet Marcus Nielsen centraal achterin. Bovenberg raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen. En dus is Mark van der Madel vandaag rechtsbek. En Mulenga die is vanwege privéomstandigheden afgelopen week heen en weer gevlogen naar Zambia. Van vrijdag weer terug, maar dat was te kort dag. En de privéproblemen waren blijkbaar van die aard dat hij niet in staat is om vandaag te spelen. Hij begint vandaag op de bank. Dus drie wijzigingen in het elftal van Jan Wouters. Dus blij mocht zijn met slechts een 1-0-nederlaag tegen Feyenoord... en dus vandaag het een en ander recht moet zetten. Normaal gesproken heeft Utrecht het altijd wel lekker bij VVV. Halen ze in ieder geval wel minimaal een punt of winnen ze de wedstrijd? De laatste keer dat er werd verloren is tenminste in 1998 geweest. Kortom, er moet wel wat inzitten haast voor Utrecht vandaag. Spelen lekker in de schaduw, dat is in ieder geval een groot voordeel in de koel. De proloog van de Fuelta, hoeveel ploegen zijn er binnen inmiddels, Giel? Er zijn op dit moment zes ploegen binnen. BMC heeft de snelste tijd van allemaal gereden tot nu toe. BMC, de ploeg met Philippe Gilbert onder andere, Alessandro Ballan. Kijken we nog even verder naar die namen. Daar zien we toch geen echt grote klasse namen staan. Maar zij zullen hier ongetwijfeld meerijden voor dagzegers. En Philippe Gilbert wil natuurlijk in die ronde van Spanje in topvorm komen voor het WK. Dat later dit jaar in Valkenburg wordt gereden eind september. Dan moet het allemaal zover zijn. Er zijn veel renners die deze Ronde van Spanje als voorbereiding rijden voor het WK. En er zijn dus die renners die deze ronde rijden als rehabilitatie voor een uh, mislukte Tour de France. Ik kijk nu naar een van die ploegen. De Nederlandse Rabobank-formatie Die uh, in de Tour uh, bouken Mollema en Robert Geesink is uh, kwijtgeraakt. Zij zijn erbij net als Laurens ten Dam. Zij zitten in deze ploeg. Verder Lars Matti Mattie Breschel, Stef Clement, Garaat, uh, dan Nierman en Dennis van Winden. En dat maakt die ploeg met negen man compleet. Goede tijdrijden dus erbij als je kijkt. Natuurlijk Lars Boom prima tijdrijden. Stef Clement prima tijdrijden. Die moeten er maar voor zorgen dat ze hier een goede tijd noteren. Ook op het eerste meetpunt na 8 kilometer zien we nog steeds dat BMC daar bovenaan staat met die ploeg. Daar begint het eigenlijk het lastige werk. Want daar moeten de mannen dus door de stadsmuren heen langzaam een beetje omhoog. En dan komen ze op die lastige stukken met al die kasseien. BMC dus de snelste tijd. Tweede tijd tot nu toe door Orica gereden. Dan Liquigas. Dan zien we daar een van de andere ploegen daarbij staan. Garmin zien we daar nog bij staan natuurlijk. En Caja Rural. dat zijn de ploegen die daar binnen zijn na de 16,5 kilometer door de straten van Pamplona. Nu is het Shack dat in de straten van Pamplona is aangekomen. Shack dat straks de bocht mag gaan maken in de richting van de arena. De snelste tijd gaan ze in elk geval niet meer redden, want daar zijn ze inmiddels doorheen. BMC blijft voorlopig aan de leiding staan in deze ploegentijdrit. Het basketbal Nederland tegen Bosnië-Herzegovina. Staan we voor of achter, Leon? We staan voor. Vijf minuten gespeeld. 18-13. En zeker in aanvallende zin speelt Nederland heel aardig en effectief. Henk Norel onder de borden is niet te stoppen door die Bosniërs. En daar kan geen Teletovic die dan in de NBA speelt iets aan doen. Die Norel is een groot talent. Is gedraft door de Minnesota Timberwolves in de NBA. Maar scheurde iets meer dan een jaar geleden zijn kruisband af. Was er heel lang uit. Maar hij is echt niet te stoppen. Alle bal op Henk Norel uh, is niet alleen mijn motto. Maar dat is überhaupt het motto van het Nederlands team. Want uh, hij heeft inmiddels zes punten van de 18. En alles gaat via hem onder het bord. Hoekshotje hier, hoekshotje daar. Over zijn tegenstander heen. Het is technisch heel mooi om te zien. Maar op zich is wat Nederland doet uh, best aardig om te zien. Zojuist de laatste drie punten was Kees Akerboom. Die dus het eerste schot van de wedstrijd miste. Nu. Francisco Elson onder het bord. Beukje naar achter. Die mist de lay-up. Zit Norel bij. Ja, dat is slordig. Elson, die bal die moet er gewoon in. Je stond voor een open basket. Maar 18-13, dan is het Teletovic. Ja, absoluut een, een fenomeen van een speler voor die, van die Bosniërs. Die gaat dan voor de New Jersey net spelen. En die schiet nu zomaar even een drie punten raak als power forward. En hij had al zeven punten. heeft er nu tien. Tien van de zestien punten voor die Bosniërs. Elson moet er verdedigen. Daar heeft hij meer dan zijn handen vol aan. Nu Elson aan de andere kant gooit die bal in de ring en die bal komt er dan ook weer uit. Ja, 18-16. Het is een wedstrijd. Dat is al uh, heel wat. Want de Bosniërs mag je toch iets hoger aanslaan dan het Nederlands team. Maar het probleem zit hem vooral in het verloop van de wedstrijd als de bank van Nederland in het veld moet komen. Nu wordt het gelijk. Omdat uh, de nummer 14 Dedovic de weg naar de ring weet te vinden. Jan Willem Jansen, de bondscoach, die uh, ziet dat, dat het 18-18 wordt en neemt gelijk een time-out. Vier minuten te spelen in het eerste kwart. Het is een aardig gelijkopgaande partij. Nederland-Bosnië 18-18. FC Twente is koploper in de Eredivisie... na de 4-1 winst van vorige week. NAC, Breda, is de ploeg die thuis Twente ontvangt. Henk Kok. Ja, we hebben ongeveer twee minuten gespeeld hier in het Stadion En NAC probeert meteen druk te zetten op de verdediging van FC Twente. Wacht niet af. Bal halverwege de helft gaat er een schot van Koudelje... maar dat komt in de handen van Michailov. De eerste schotpoging van, uh, van Koudelje dus, uh, van NAC. En het geeft gewoon even aan dat Nak een goede presentatie op de grasmat wil leggen in de eerste thuiswedstrijd. De uitwedstrijd tegen Willem II was niet buitengewoon een gelijkspel. NAC, Willem II, Willem II de promovendus. En je zei het al, FC Twente begon glorieus tegen FC Groningen. Maar de aanval gaat door van NAC. Over de linkerkant van het veld Dan gaat de Leuling, die gooit je bal in het 16 meter gebied. Wordt een duel aangegaan tussen Schilder, oudspeler van NAC en Hadouier. Maar de bal is over de doellijn gegaan. En Michailov kan zomeneen voor de FC Twente het spel hervatten met een met de gewone doelskop. Alom geprezen, Shadley en Tha Tadits, was al goed. Maar had een moeilijk jaar achter de rug met vele blessures. Maar Tadić, ja, buitengewoon veel lof heeft hij gekregen... over de wedstrijd tegen FC Groningen. Ik heb hem twee jaar zien voetballen bij FC Groningen. Toen was hij ook al goed. Bal is in de middencirkel. Het kopje wordt even verloren. Maar er is ook een overtreding begaan. Een overtreding van ver van FC Twente. En dan mag NAC op de eigen speelhelft een vrije schop gaan nemen. Goed begin van NAC. NAC gaat zich niet op voorhand neerleggen bij de eventuele suprematie... Van de FC Twente. Bijna drie minuten gevoetbald en 0-0. Pekswolle tegen Vitesse, Richard van Maarten. 0-0, we zijn een paar minuten onderweg. Het moeten fans van Pek Zwolle goed doen na acht jaar. Eindelijk terug in de eredivisie. Het eerste thuisduel vol stadion. 12.000 toeschouwers en de aanval van Vitesse nu in het strafstopgebied. Gaat de bal richting Boni en dan is het een hoekschop voor Vitesse. De eerste van deze wedstrijd wordt aangegeven door Paul van Boekel. En het is inderdaad terecht. Vitesse dat een wijziging heeft doorgevoerd ten opzichte van vorige week. Yasuda staat als de linksback opgesteld. En Patrick van Aanholt opnieuw. Gehuurd van Chelsea, waar Vitesse zoveel uh, uh, samenwerkingsverbanden mee heeft. Van Aanholt die zit uh, op de bank en uh, bij Pek Zwolle staat precies hetzelfde elftal als vorige week. Toen dus bij Rodi JC knappen 1-1 gelijk spel werd uh, weggehaald. De corner wordt getrapt door Rijs in het strafzopgebied, bal blijft liggen en dan gaat hij over de achterlijn. En dan kan de doelman van Pek Leon Terwielen, die bal rustig gaan halen. Danny Wintjens is erbij gekomen afgelopen week. Een tweede doelman, afkomstig van Fortuna Sittard. Heeft allemaal te maken met de blessure van Diederik Boer. Eigenlijk de eerste keeper van Pexwolle. Maar die brak aan het eind van de voorbereiding zijn pols. En dan is het niet zo handig om in het doel te gaan staan natuurlijk. En de goalkeeper is nu Leon Terwielen, die de bal nu uittrapt richting Pluim ex Vitesse. De bal gaat over Pluim heen. Wordt dan goed afgeschermd door Gravenbeek aan de rechterkant van het veld. Wordt verdedigd door Yasuda. De bal gaat dan terug naar Pluim. Pluim naar achteren naar de twee centrale verdedigers. Daar staan Lachman en Van den Berg. Vorige week deden ze het goed tegen Rode Ezee. Zoals eigenlijk het hele elftal van Pek mij toen uitstekend beviel. Met name de verdedigende middenvelder Asjen T maakte toen een zeer goede indruk. Samen met Broersen daar op dat middenveld. Bal is nog steeds in het bezit van Pek De centrumverdedigers schuiven de bal elkaar toe. Vitesse doet niet al te veel. Ja, er wordt nu dan wat gejaagd door Marco van Ginkel. Die verovert ook de bal. Speelt de bal dan terug naar reis. Combinatie met Boni. Hakballetje van Ginkel. Dat ziet er aardig uit. Kans voor Vitesse. Moet de Ibarra gaan schieten. Ibarra met de bal voorlangs. En dan kan reizen hem wel of niet binnenhouden. Dat lukt hem inderdaad. De aanval nog niet helemaal afgeslagen. En dan wel gaat de bal over de zijlijn. En zo is het na vijf minuten exact hier in het stadion van Pexwolle. 0 tegen 0. Hoe cool is het in de koel cool bij VVV Utrecht? Frank Villeuk. Oh, die had ik vandaag nog niet gehoord. Heel goed, Ronald. Zes uh, minuten. Het is bepaald niet cool. Maar op het veld is het koeler dan uh, waar wij nu zitten. Want wij zitten vol in de zon met z'n allen. En op het veld lopen ze in de schaduw. Met dank aan alle bomen hier keurig netjes rondom deze kuil heen. En uh, Utrecht heeft daar voorlopig. Het initiatief in de eerste zes minuten. Maar nog uh, geen doelrijpe kans gehad. 0-0 dus nog de stand. En Wuitens die aan de linkerkant uh, hulp zoekt bij uh, Bulthuis, Die krijgt wat ruimte om uh, op te bouwen. Loopt dan in ieder geval richting de middenlijn. Kijkt eens dus even waar hij die, die bal kwijt kan. Van de gun komt hem dan halen aan de linkerkant. Uitstekend ook vrijgelaten. Heeft nu de ruimte om uh, iets te gaan doen. Trekt dan weer naar binnen. Dat had hij dan misschien beter niet kunnen doen. Want hij raakt de bal kwijt aan uh, Nieuweling Guus En uh, dus kan VVV overnemen opnieuw. En Woforn die nu... Uh, het, het, fluit, het fluitje van Bossa tegen zich ziet werken. Op dezelfde plek als waar hij hem nou, een minuutje geleden ongeveer meekreeg. Toen was het hetzelfde duel zonder bal. Beetje duwen, trekken. Nu met de bal erbij krijgt de aanvaller uh, het, uh, het oordeel tegen. Maar Utrecht levert de lange bal onmiddellijk weer in. En dus kan VVV gaan opbouwen. Bal over de zijlijn. Kan Utrecht toch weer gaan gooien. Van der Marel heeft al één keer de hielen van Wildschut gezien in deze wedstrijd. Maar die maakte vervolgens uh, een overtreding op Nielsen en dus ging de eerste mogelijke kans van VVV in de eerste minuut van deze wedstrijd ook niet door. En Utrecht heeft in ieder geval uh, zin om de bal te hebben en zo niet in de problemen te komen in de openingsfase, de, waarin nou, het balbezitverhouding denk ik uh, 80-20 is in het voordeel van Utrecht en nu zoeken naar de vrije man. Het gebeurt door Jan Wouters die dan maar besluit in te schuiven omdat die vrije man er niet echt is. Doorloopt over de middenlijn, dan Cerotta zoekt aan de linkerkant Cerotta terug naar Assare die is even ingezakt tot kort voor zijn verdediger, om in ieder geval in bal zitten kunnen komen. Gaat ook maar lopen met de bal, want het is een beetje druk voorin. Vooral met de verdedigers en weinig aanvallers. Utrecht houdt veel mensen achter de bal. En Wouters nu met de opening aan de rechterkant uh, zoeken naar uh, de ruimte. Daar is de aanname niet goed genoeg van Van der Marel. En dan gaat de bal over de achterlijn en kan VVV even de bal weer houden. Tot groot genoegen van het publiek. Dat blij is dat hun ploegje ook even de bal heeft. VVV Utrecht 0-0 na ruim 7 minuten. Eens kijken of uh, Dick Advocaat tevreden was over de eerste helft. Of uh, heeft hij veel gewijzigd de Nee, nee, niet gewijzigd. Dat uh, is ook niet nodig. Uh, PSV wil wel uh, begin van de tweede helft meteen er flink tegenaan om die wedstrijd in het zon te gooien. 1-0. Het is mager. Uh, PSV wel beter. Heeft ook uh, goede mogelijkheden gehad. Zojuist zelfs nog eentje voor Lens. Mooi schot dat net naast het doel ging, maar nu zijn er wel problemen voor Rode SC... omdat Robbie Wielaard geblesseerd in het uh, doelgebied ligt... Van Rode EC. En het ziet er nou niet echt lekker uit. Hij wordt nu wel overend geholpen. En uh, dan gaat Toivonen vriendelijk als altijd. De tas maar even buiten het veld uh, zetten. En uh, dan kan het spel verder gaan met een hoekschop vanaf de rechterkant. Waar Strootman uh, voor klaar staat. Het is de lies die uh, pijnlijk is bij uh, Wilaert En dus man van uh, uh, Roda tegen de elf van PSV. En een kopper minder Hoekschop kort genomen. Narsing terug. Bal voor het doel. Nee, maar komt wel bij Dries Mertens. En die uh, schiet hem. Ja, doelpunt. Die schiet hem op doel. En Toivonen verandert de bal van richting. En dan heeft, uh, denk ik, Dik Advocaat en PSV wat hij graag wil. Heel snel in de tweede helft een tweede doelpunt maken. Het is zuur voor Roda dat dat net gebeurt op het moment dat Wielaard aan een blessure wordt behandeld. Het ziet er niet naar uit dat hij verder kan spelen. Maar bij PSV vindt het allemaal best. Het is 2-0 geworden in de 48ste minuut. Drie minuten na rust dus. Het schotje van Mertens werd onderweg veranderd van richting door Toivonen. En zo leidt PSV met 2-0 tegen Roda en lijkt deze wedstrijd gespeeld. Waar is de tijd gebleven dat ploegen tijdrennen werden? gewonnen door de Nederlandse ploegen van Peter Post bijvoorbeeld Lippens. Ja, dat soort ploegen, dat hebben we niet meer. Hoewel, hoewel, hoewel, we krijgen net de tijd door naar 8,1 kilometer. Halverwege koers, dus zo'n beetje halverwege die korte ploegentijdrit die de opening van deze Vuelta betekent. En daar zien we tot onze grote verbazing dat Rabobank daar bovenaan staat na 8,1 kilometer. Twee seconden sneller dan de ploeg van BMC die op de finish nog steeds de snelste tijd heeft. 19 minuten en 1 seconde. Maar Rabobank doet het dus goed, hoewel er was wel even sprake van desorganisatie, want je zag. Lars Boom zo hard op kop rijden dat Bauke Mollema een gat moest laten vallen. Hij moest dat gat uiteindelijk zelf uh, dicht rijden. We zagen ook dat Matty Bressel aan de kant uh, uh, zich uh, liet afzakken. Dat hij het tempo niet meer kon bijbenen. De man die trouwens een etappe vorige week won. In de ronde van Burgos, dan zou je zeggen, dan ben je goed in vorm. Maar Bressel er dus al vroeg af. Maar uh, door dat akkefietje met Lars Boom en Bauke Mollema is het waarschijnlijk net weer iets minder goed gegaan daar. Nu zien we dat uh, Omega Pharma Step, de Belgische ploeg, de ploeg onder andere van Nicky. Terpstraat, de Nederlands kampioen op de weg, dat hij nog sneller rijdt aan Rabobank. Want daar krijgen we nu net de tijd vandoor. Acht seconden sneller dan Rabobank. Dus een ploegentijdrit winnen. Ik twijfel hoor, ik twijfel eraan. Vooral omdat het even misging met de organisatie. Mollema nu als ene laatste in dat treintje. Robert Geesing zit er nog keurig bij. Die rijdt daar verder naar voren. Lars Boom natuurlijk. De motor van deze oranje ploeg. Hij moet zich af en toe inhouden. Niet te veel geven, zou ik zeggen, tegen Lars Boom. Want daarmee help je je ploeg genoten om zeep. Dat kan hij maar beter niet doen. Voorlopig uh, zitten ze nog met z'n uh, achten bij elkaar, is er dus één man af, Mattie Breschel. Rabobank dus voorlopig de tweede tijd op dat eerste tussenpunt. Ben benieuwd wat hun eindtijd gaat worden. Het basisschool nederland bosnië het screen, Leon. 4,7 seconden, eerste kwart nog Nederland, Leidt 24-23. Maar er staat een Bosniër, althans meneer Wright, staat op de vrije worplijn. Ze hebben een genaturaliseerde Bosniër. Maar Nederland die trouwens ook heeft met Cunningham. Althans, heeft de Nederlandse moeder. Die uh, Wright die, uh, mist zijn eerste vrije worp. Nederland speelt in de aanvallende zin een goed eerste kwart. In verdedigende zin is het minder. 24-23 is wat dat betreft tekenend. Maar dat kan ik deze dus goed voor die Bos niet zeggen. Het is in ieder geval een wedstrijd. Dat is iets. Die tweede vrije worp gaat ook mis. Rebound is voor Nederland. Nee, is niet voor Nederland. Wright die paas nog 1 seconde. Driepuntig. Teletovic. En die valt erin. Ja, helaas Nederland. Je had de bal, maar je moet hem niet weggeven. En dus ga je met een achterstand... Die twee minuten pauze in tussen het eerste en het tweede kwart. Stand Nederland-Bosnië 24 26 Bij de wedstrijden die om kwart vracht zijn begonnen... is nog niet gescoord Pek Vitesse 0-0, VVV Utrecht 0-0 en NAC FC Twente 0-0. In de tweede helft is een minuut of tien gespeeld bij PSV Roda... en PSV Leidt met 2-0. De late wedstrijd straks is Feyenoord-Heerenveen. Tot zo naar het NOS Journaal.